Wat zegt u? Wilt u dat nog even herhalen? Ja. Ja, ja, dank u. Uw huisnummer is... U kunt ons verwachten. Het. Wat is er? Peters kwam eens in de zes, zeven weken bij een zekere Aletta Klaver... die ook aan de parkweg woont... ...en altijd alleen. Alfredoori, dan heb ik dus toch... ...je hebt nog niks. Maar als die gisteravond bij die vrouw is geweest... ...is die niet verhoord? Dat was ik ook met vakantie. Zal ik na dat mens gaan dat opbelden? Ja, nu meteen. Misschien weet ze meer. Het is bijna niet te geloven dat... ...Peters... Ja. ...tussen nu en nooit... Een hoorspel in vier delen naar de gelijknamige politieroman van Jackie Laurens Koop. Bewerking Rob Giraards. Tweede deel. Een man op de fiets. Ah, ja, grappig. Zo jongen. Ik hey, hey, hey. Kan nou een beetje, zeg? dat jij al op de baas te wachten? Tja, vroeg is hij niet, hè? Nee, dat ben je zeker niet. Dacht, ja. Hallo. Nou, kom, kom, op de laatste rustig Nou, lustig, hè? Mooi. Dat is een raam voor ons. Nou, gaan we maar gauw zitten. Ik heb met eten op je gewacht. Zijn de kinderen er niet? Nee, die zijn op stap naar je moeder. Oh, dat zal ze gezellig vinden. Zeg, je hebt toch niet iets warms met die hitte, hè? Nee, hoor. Een koude schotel. Met sla, paprika, nieuwe haring, eieren. Naar genoegen? Veel trek heb ik eigenlijk niet, maar... Ja, weet je wat? Geef me eerst maar een konjakje. Hm. Mm -hmm. Je weet natuurlijk wat er gebeurd is, hè? Ja, ik heb de krant gelezen. Verschrikkelijk <laughs> voor Anneke. Wil je al wat wijzen? Geen zier. We zijn de hele dag bezig geweest, maar er is nog geen sprankje licht. Hm. En dan te bedenken dat die moordenaar nu misschien ook iets zit te drinken. Met iemand zit te praten, net als wij. Straks gaat slapen, misschien morgen naar zijn werk. Als hij geen vakantie heeft. Tja. Maar wat denkt hij op dit ogenblik, hè? Als je de gedachtegang van die man zou kunnen volgen, zou je waarschijnlijk het motief weten. Dan zou je hem al bijna hebben ook. Het motief is niet altijd van belang. De motieven van een geestelijk gestoorde bijvoorbeeld zijn voor een normaal mens nauwelijks te begrijpen. Ja. Uh. Nou, toch geloof ik niet dat het nou zo iemand is. Ik bedoel, zoals vorig jaar, toen jonge vrouwen gewurgd werden. Ik heb zo'n gevoel dat het nu iemand is die heel goed wist wat hij deed. En er nog een geldige reden voor had ook. Voor moord bestaat nooit een geldige reden. Nee, maar soms wel een begrijpelijke. Kun jij je voorstellen dat Peters een verhouding had? Nee, natuurlijk niet toen hij zo mal... Een juffrouw van de parkweg suggereert het anders wel. Wat? De dus griep is erop af. Ik ga na het eten nog even naar het bureau, dan zal hij wel terug zijn. Ja, ik kan er nou niet tot morgenochtend wachten, Erik. <laughs> ik dacht dat jij de vrouw was van een politieman. Hm? Kan een belangrijke aanwijzing ooit wachten? Oh, zitten jullie er al? Ik ben even wezen eten. Mm -hmm. ja, eigenlijk niet voor thee je. Gooi alsjeblieft die andere ramen ook open. Het is je nog altijd om te bezwijken. Slik wel even doen. En, Riep? Nou, je had gelijk. Die twee tantes hadden toch nieuws. Hun huis ligt vlak naast het bospad. Jammer dat ze er gisteravond niet waren, anders hadden we nu vast fijn geweten wat er gebeurd is. Het is uh, het soort dat achter de gordijnen zit te gluren en wat er bij de buren voor altijd. Oh, Kom het daar zagen? Ja, nou. Ze wisten te vertellen dat hun buurvrouw een ongetrouwde juffrouw is met een hond, dat ze Alerta Klavel heet, en dat ze daar al dertig jaar woont, net als die tante dan. En verder zeiden ze dat Peters zo eens in de zes, zeven weken bij Alerta op bezoek kwam. En nooit met zijn vrouw hoor, oh. meneer de inspecteur. Nou, ze geprobeerd uit te krijgen of Peters misschien een neef was of een ander familielid, maar zonder succes. Overlopen heeft Peters haar in elk geval niet. Wat zei jij daarvan, Herstel? Dat het allemaal nogal vaag is. Maar ze hadden nog meer nieuws. Dat die Alerta erg groot is met Tinis van Driel, de boer van Jan-Atomis van het weggestorven, En dat ze de deur plat loopt bij Marines de Hollander. De zoon van de pianiste. Juist. Ja, de dames hebben kennelijk jarenlang groen gezien van de jaloezie... en nemen nou de kans waarom eens lekker wat modder te gooien. Ben je naar die Aletta toegegaan? Nee. Nee, is beter dat jij dat ook hm. Nou, daar ga ik er meteen maar heen. Zou het anders al lang verhoord moeten zijn. Die rotvakanties ook. Als je de mensen nodig hebt, dan zitten ze net aan de andere kant van de aardbol. <laughs> wat doe jij met die kaart? Ik, ik uh, prik vlaggetjes, zoals je ziet. Waar de schoon gevonden werd, waar het lichaam lag... Maar geschoten hoort wel in het huis van de Hollander, waar we de auto van Peters vonden. Vier aanwijzingen in en een enorme leegte. Ja. Nee. Nou, ik ga maar. Als ik jullie was, zou ik ook maar eens gaan eten, hè? Salut. Ik wou je voor vragen of ze misschien de minnares is geweest van een vermoorde collega. Er zal voor wel iemand komen. Wat is er Asta? Asta Koes. Koes Asta. Goed volk. Goed volk. Dat hoop ik tenminste. Ik ben inspecteur Jager, chef ernstige delicten. U bent Aletta Klaver. Hm. Komt u binnen? Hier kunnen we niet praten. De struiken hebben ogen en oren. U was aan het werk, zie ik? Ja, ik ben bezig de grond om te spitten bij de Odendendons. Dat lijkt me nogal zwaar werk voor mevrouw. Ach, die zijn werk met plezier doet, slijt er niet van. Dat zei mijn grootvader altijd. En hij is bijna honderd geworden. Zo komt hij maar verder. een mooi oud huis, zo van buiten gezien. Een huis met opkamertjes, geheimzinnige hoekjes, keldertjes, waar je niet van loskomt, omdat je kinderfantasie geprikkeld heeft. Ik woon al wel een Mijn ouders hebben het me nagelaten, met een klein kapitaaltje. En ik verdien nog wat met weten van kleren. Zo, gaat u zitten. Of, of kijkt u rond als u wilt. Haal ik intussen koffie, ze is al gezellig. Oh, wat een prachtige kloostertafel. Echt een kamer met sfeer. En daar is het gebeurd. Langbij. bij. Nog geen 60, 70 meter. Hier is de koffie. Dank u. <coughs> u kende de vermoorde-rechercheur Peters al heel lang is, niet? Oh, u bent goed ingelegd. gelegd. Hij was een van de vrienden van mijn broer. Die is elf jaar ouder dan ik. Anton kwam op bij ons over de vloer toen ik nog in de box stond. Is dat niet roerend? Woont uw broer hier in de buurt? Oh, niet bepaald. Hij woont al lang in Australië. En ik geloof dat het beter geweest was als ik daar ook heen was gegaan. Hoe bedoelt u? Nou, Anton Peters en ik zijn ons leven lang bevriend geweest. En nu heeft de een of andere idioot hem neergeschoten. En nu komt u mij vragen of ik misschien de idioot ben geweest. Nee, nee, niet helemaal. Maar ja, u begrijpt, we moeten nou eenmaal... Dat vinden we zelf beslist niet altijd prettig. Ik kan u beter alles vertellen. Het is minder pijnlijk dan u denkt. Het is zelfs heel anders dan u denkt. Anton en ik hebben nooit een verhouding gehad. We zijn daar genoeg over gekletst. We hadden een geheim. We hebben er altijd voor gezorgd dat het een geheim is gebleven... ook toen dat niet meer nodig was. U bent de eerste met wie ik over spreek. Komt dus mee naar het raam... Het was in de herfst van 1943, begin oktober. Het was avond en de hemel was net zo rood als nu. Sommige dingen herhalen zich eindeloos en andere komen nooit terug. Ik stond in het raam te kijken naar de bloemen en opeens zag ik een man tussen de bomen staan. Ik schrok verschrikkelijk. Mijn ouders waren nog maar pas gestorven en ik was alleen. Die man en ik keken een hele tijd naar elkaar. Hij droeg rare kleren. Opeens leunde hij tegen die esdoorn daar. Om u te vallen, begrijpt u? En hij riep iets. Toen schot ik nog meer. Want het klonk Engels. Ja, laten we weer gaan zitten. Ik zal de schemerlamp aan doen. Het was een Engelse vlieger. Neergeschoten door Duitsers. Hij was gewond aan zijn linkerbeen. En volkomen uitgeput. Ik heb hem natuurlijk het huis ingeholpen. En terwijl ik bezig was zijn wond te verzorgen... ...kwam Anton Peters toevallig langs. Hij was er erg blij mee. Want ik had al besloten John Pike verborgen te houden. Maar in verschillende opzichten had ik hulp nodig. En Anton was zo vertrouwd. Hij haalde meteen een dokter. Want John had koorts en was er niet best aan toe. Dokter Van Erp heeft hem weer helemaal opgeknapt. En hebben jullie nooit last gehad? Oh, nee... Wie zou hier nu een Engelse piloot gezocht hebben? Ze hadden hem trouwens toch niet gevonden. Dit huis zit vol goede schouwplaatsen. En Anton zorgde dat we voldoende te eten hadden. Hmm. Toen John beter was, wilde hij weg. Hij probeerde zich weer met de geallieerden aan te sluiten. Maar ik verzond de ene dat de andere reden om hem hier te houden. Waarschuwde hem voor ratias. Ik was van John gaan houden. Ik wilde hem beschermen, begrijpt u? Of begrijp je het soms niet? Oh, ja, ja, ja, zeker wel. Na de invasie kon ik hem niet langer vasthouden. Zijn geweten liet hem niet met rust zijn. In het begin van de herfst is hij weggegaan. Maar ik weet niet of hij de overkant gehaald heeft. Waar woonde hij? In Londen. Hebt u nooit meer iets van hem gehoord? Nee. En hebt u ook nooit geprobeerd erachter te komen of hij nog leefde? Nee. En was die John getrouwd? Ik geloof niet dat het van enig belang is voor uw onderzoek. En toch wil ik het graag weten. Ja. Hij was getrouwd. Hij had twee kinderen. Maar het is de vraag of hij zo'n vrouw ooit heeft teruggezien. Anton Peters en ik zijn in de tijd dat John hier was vrienden geworden. En Anton is kort na de oorlog getrouwd. Maar hij is me altijd blijven opzoeken. En de vrouw van Peters, wist ze dat haar man regelmatig hier kwam? Ja, dat wist ze. En ze zocht er niets achter... ...zoals bepaalde kleinburgerlijke mensen wel gedaan zullen hebben. In het begin kwam ze vaak met hem mee... ...later minder. Hij kwam er meestal op aanvonden dat zij naaiwerk had. Het spijt me dat ik u vervelende vragen moest stellen... ...maar we zoeken naar het motief voor de moord. En daarvoor moeten we wat meer weten van de achtergronden van het slachtoffer. Ach ja, ik begrijp het wel. Met het eeuwige gevoed van de mensen. Ik ben nooit met Anton Peters naar bed geweest omdat er daar geen van beiden voor voelde. Als het anders was, zou ik het u zeggen. Ach, het sok is de koning te waard. Maar die brave lieden doen verontwaardiging in stilte genuiven ze. En dat vind ik nou onzedelijk. Bent u altijd alleen gebleven? Ja, en waarom niet? Ik heb veel van John gehouden. En ik kon hem niet vergeten. Ach, intussen ben ik niet eenzamer dan wie ook. Ik hou van mijn hond, mijn huis, mijn tuin. En ik heb verschillende vrienden. Uh, wilt u nog koffie? Heel graag. Weet u iets te vertellen over gisteravond? Nee. Ik ben de hele avond bij een kennis geweest. Bij Tines van Driel, van het wegrestaurant, als u het weten wilt. En om, eh, om half negen ben ik met Asta naar hem toegewandeld... en om een uur of elf was ik weer thuis. Ha, ik heb natuurlijk alleen hem als getuige. Vanmorgen moest ik naar Leiden en ik ben pas in de namiddag teruggekomen. Maar dus de Hollander kwam mij vertellen wat er gebeurd is... Anders zou ik het misschien nu pas van u gehoord hebben. Het is heel erg voor u, dat begrijp ik. Maar we moeten de moordenaar vinden en daarom moet ik u deze vragen stellen. Vraag u mij? Ik zal doen wat ik kan. Is Peters gisteravond bij u geweest, voor u naar Van Riel ging? Nee. Maar het is natuurlijk wel mogelijk dat hij bij u aan de deur was, nadat u bent weggegaan. Ja, dat, dat kan wel. Maar hij is in geen geval vermoord omdat hij bij me kwam. Ik hou er geen jaloerse minnaars op na. Vergeet u niet dat ik al in de vijftig ben. Het kost me moeite om dat te realiseren. <lacht> Liep je wel vaker op dat bospad? Ja, wel, we liepen ook wel eens samen om Asta uit te laten. Wanneer is Peters voor het laatst bij u op bezoek geweest? Vorige week vrijdagavond. En maandag is hij even langsgekomen omdat hij toch in de buurt was, zei hij. Hoe laat was dat? Maandag? Vrij laat. Over half tien, denk ik. Heeft hij wel eens met u over de drukhandel gesproken? Jawel. Hij vond het ongeveer het gemeenste wat er bestaat. Sprak hij wel eens met u over een bepaald geval? Maandagavond bijvoorbeeld? Denkt u dat hij vermoord is omdat hij iets op het spoor was? Wist ik het maar. We gaan alle mogelijkheden na. Nee. Nee, heeft het ergens over gehad? Dan zullen we het hier maar weer laten. Misschien wilt u nog eens goed nadenken en ons bellen als u iets te binnen mocht schieten wat belangrijk zou kunnen zijn. Oh, natuurlijk. Daar kunt u op rekenen. Nog wel bedankt voor uw koffie. Oh ja, bent u nog op de plek geweest waar het gebeurd is? Hoe komt u daarbij? Dat zou niet kunnen. Ik heb me genoeg geërgerd aan al die mensen die de hele middag in drommen stonden. Wat bezielt ze toch? Nou, mevrouw de Hollander speelt nog. Dat hoor je dat hier duidelijk. Ja, ze zal de ramen open hebben. En dan de achtergrond van het bos. Nou, ik vind het verder wel, je voor Klaver. Tot ziens. Tot ziens, inspecteur. Gisteravond speelde ze liefst. Het zal nog wel wat harder geklonken hebben dan Fjord. Daarom heeft niemand die schoten gehoord. En daarom heeft Peters waarschijnlijk zijn aanvaller niet horen aankomen. De die we tot nu toe gekregen hebben zijn feitelijk geen halve cent waard. Nou, wil je nog koffie? Nee, dank je, heb ik al gehad. Geen maar een cognacje om de nare smaak weg te spoelen. Mm -hmm. Toen ik net naar huis reed, he, door die uitgestorven straten van de binnenstad... dacht ik bij mezelf... het is helemaal geen kunst om hier iemand neer te schieten zonder getuigen. Hoe makkelijk moet het dan wel niet zijn in die stille buurt bij het park? Je wilt toch zeker niet zeggen dat jullie de moordenaar niet vinden? Dan ziet het wel uit. Er liggen nog zoveel onopgeloste zaken op het bureau te heren. Ben je vanavond ook niks wijzer geworden? Je hebt het anders laat genoeg gemaakt? Vanavond heb ik een lang gesprek gehad met die vrouw aan de parkweg... waar de buren zo over geroddeld hebben. Ze is een erg aardige vrouw. Was goed in de oorlog. En openhartig was ze genoeg, maar toch... Toen ik weer buiten stond, kreeg ik zo'n haar gevoel. Al te grote openhartigheid is waar ik ook niet te vertrouwen. Mm -hmm. Nou, zullen we dan nou maar gaan slapen? Misschien heb je morgen meer geluk. Ja. Een gek idee eigenlijk, hè? dat terwijl wij slapers dus op het hoogbureau op volle toeren draaien. Dat is nooit rust. Elke morgen weer zo'n lijst van wat er die nacht allemaal gebeurd is. 23 uur 30. Uitslaande brand in een houtzagerij. Overgeslagen naar belenderde percelen. 0 uur 3. Een dame die naar de brand is gaan kijken durft haar hart niet meer in. Nadat de agent-waarnemer van de surveillance waren alle kamers had doorzocht... ...bleek in de huiskamer een antieke klok verdwenen te zijn. 0 uur 40. De alarminstallatie van de apotheek in de Hoofdstraat sloeg aan. De inbrekers gingen vlug en vakbekwaam te werk. Bij de komst van de politie was de kast met verdovende middelen leeg. 1 uur 15. Woedende vrouw slaat echtgenoot met whiskyfles de in... ...omdat hij volgens haar een hoerenloper was. 1 uur 53. De vrouw sprong na hevige ruzie met haar man over het balkon van de vijfde verdieping. Overleed op weg naar het hospitaal. 2 uur 15. Hevige ruzie in de Breestraat tussen een aantal dronken bouwlofsgasten... over de vraag waar ze die nacht moeten slapen. Het hoofdbureau loste dit probleem op. 4 uur 10. De brandweer is het vuur in de houtzagerij en de belendende percelen Daarom probeer ik te reconstrueren wat Anton de laatste dagen voor zijn dood gedaan heeft... en waar hij is geweest. Het spijt mij dat ik u nog eens moet lastigvallen, mevrouw Peters, maar... Ach, vraagt u maar gerust. We hadden het de vorige keer over de mogelijkheid... dat uw man bezig was met een onopgeloste zaak. Ja, ja, ja, ik heb erover nagedacht. Maar hij heeft het volgens mij nergens over gehad. En voor zijn vakantie... had u toen de indruk dat hij met iets speciaals bezig was? Nee, nee, toen zeker niet. Hij was de laatste weken voor zijn vakantie altijd prachtig op tijd thuis... Het was niet erg druk op het hoofdbureau, zei hij. Ja, dat klopt. En in zijn vakantie in Apeldoorn. Liep hij toen ergens over te denken? Nee, nee, toen ook nog niet, nee. Het was juist erg gezellig met de kleinkinderen. Hij ging vaak met ze uit. Laten we dan nu eens precies nagaan... wat hij allemaal heeft gedaan toen u weer thuis was. Ja, Ja, we kwamen dus vorige week woensdagmorgen terug. Hij had toen nog anderhalve week vakantie te goed. En smiddags is hij meteen met de tuin begonnen. Het was een vreselijke zwaardige boer, want dit het voorjaar had hij weinig tijd gehad. Maar de volgende dag was ik al mee klaar. Dat was dus donderdag de tiende. Ja. Vijf dagen voor u. Ik begrijp dat het heel moeilijk voor u is, maar het is voor ons van erg veel belang. Wat heeft u die vrijdag gedaan? Vrijdag, Ja, s'morgens heeft hij me eerst in huis geholpen. Ik was bezig met dat bruidstoilet, daar gaat veel tijd in zitten. En daarna heeft hij boodschappen gedaan in de supermarkt, ja, hier vlakbij. Ja. Dat is een bepaalde geschikte plaats om te verifiëren hoe lang hij daar geweest is. Nee, en daarna is hij naar de stad gereden om wat hout te halen. Dat zal toen ongeveer goed elf uur geweest zijn. Waar heeft hij dat hout gehaald? In de do it -zelf winkel, de wilde heer Sint... Hij had onze schoondochter beloofd dat hij een paar wijze tafeltjes voor haar zou maken. Hij knutselde veel in zijn vrije tijd. Ja. En hé, hey, en toen was er eigenlijk iets vreemds. Hij had smorgens gezegd dat hij die middag meteen aan die tafeltjes wou beginnen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is weggegaan en pas om vijf uur teruggekomen. En hij heeft niet gezegd waar hij geweest is? Nee. Is hij lang weggebleven toen hij naar die houtwinkel ging? Ja. Ja, inderdaad, nogal. Hij weet altijd om een uur of één een boterham, maar hij kwam pas om half twee thuis. Hij zou dus vrijdagmorgen iets ontdekt kunnen hebben waar hij vrijdagmiddag op af is gegaan. En vrijdagavond is hij ook nog weg geweest. Ik zat druk te werken en hij kwam pas tegen tien met thuis. Ja, ja, ja dat, dat lijkt me minder belangrijk. En zaterdag? Is hij s'avonds ook nog een poos weg geweest. Dat vond ik wel vervelend. Hij had een tenslotte vakantie. En zondag zijn we naar onze dochter in Den Haag gegaan. Ze is met een ingenieur getrouwd. En ze hebben nog geen kinderen. En dan nu de maandag. Maandag. Oh. Probeert u het zich precies te herinneren? Ja, ja. Ja, maandags is hij s'morgens wel een paar uur weg geweest met de auto. Het was slecht weer. En zijn kleren waren nat toen hij thuis kwam. Ik heb wat rondgelopen, zei hij, toen ik vroeg hoe dat kwam. En de maandagavond is hij ook nog een paar uur weg geweest. Ik had toen druk met het bruidje dat kwam om te passen. Ja, juist. En dinsdag? Toen was hij de hele dag thuis. Maar die avond... Is er uh, die dagen wel eens voor hem opgebeld? Nee. Nee, nee. Nee, oh nee, ik weet zeker van niet. Hij liet mij trouwens dit opnemen... Maar nu we het allemaal hebben doorgenomen, lijkt het er toch wel op dat hij die laatste dagen iets ontdekt heeft en erachteraan is gegaan. Daar ben ik wel zeker van. Alleen, wat heeft hij ontdekt? En waar? Maar in elk geval zijn we dan toch eindelijk een stapje verder, dankzij uw prima reugen. Het is fijn, mevrouw Peters, dat u het zich allemaal zo goed kunt herinneren. Dat hadden we echt nodig. Hartelijk dank en tot ziens. En al die keren heeft hij zijn vrouw met geen woord gezegd waar hij geweest was. Hij moet dus wel het een of ander hebben ontdekt. Dat lijkt me ook waarschijnlijker dan dat een jaloerse minnaar van de schoon Aletta hem te pakken heeft gehad. En toch was er bij die aletta iets geladens in de atmosfeer. Het is trouwens wel vreemd dat Peters tegen zijn gewoonte in om de zes, zeven weken te komen, die week twee keer bij er is geweest. Hm. Zou zijn ontdekking in die buurt kunnen liggen? Hoe staat het eigenlijk met de Ik ben uh, thuis geweest bij die tieners van Bril. Hij was aan het pot te bakken. Naast zijn werk in het restaurant hij met hij erin. Hij maakt vreemd aardige dingen. Ja, zo. maar wat zei hij? Dat ze dinsdagavond inderdaad bij hem is geweest. Tot een uur of tien, elf, precies wist hij niet meer, want hij was druk aan het werk geweest met zijn klei. En ik vroeg hem natuurlijk wat ze dan bij hem deed als hij zo druk had. Oh, zei hij, ze maakt een boel een beetje bij me schoon als je niet meer over de rotsen heen kunt springen. Let niks aan niks zijn oude vrienden, He, we hebben wat over voor elkaar? Ja, hij was dus behoorlijk vaag. Reken maar echt. Dat wil overigens niet zeggen dat ze niet inderdaad de hele avond bij hem is geweest. Integendeel zou ik haar zeggen. Die vent is niet op zijn achterhoofd gevallen. Hij had nesten in de gaten waarom het mij te doen was. En hij hield minstens zeven slagen naar om, om zo nodig op zijn verklaring terug te kunnen komen. Zou hij nattigheid voelen in verband met Aletta? Ja, best mogelijk. Maar hoe dan ook, hij had zijn kiezen op elkaar. Zelfs al had hij haar de moord voor zijn ogen zien plegen. Voor zover we weten had ze geen enkel motief. We pakken hem nog wel. Hmm. Ik zou eigenlijk best eens met die John Pike willen praten. Dan raad ik je wensen. Ik laat al nagaan of u nog leeft en waar u zit. Is er eigenlijk al nieuws over die Leo Lievens? Nou, ik heb de district's commandant van Annapolder gebeld. Hij zal u direct werk van maken. Weet je al wat voor mensen bij de plaats van het misdrijf waren? Ja. Stuk er wat gezin aan de Parkweg, Helemaal heleboel met vakantie. Acht man personeel voor de dierentuin. Geen bezoekers, want ze sluiten het om half negen. Dan nog een paar koks... Twee serveersters en twee oppassers. En voorbijgangers Hebben die folders en advertenties nog wat uitgehaald? Nou, tot dus 83 reacties van Luid die beweren langs de parkweg te zijn gekomen. We hebben er al meer dan 60 kunnen afschrijven. Maar ja, wie weet wat zich nog meer kon melden, want uh, die folders zijn gedeeltelijk gisteren pas verspreid. Je kan de lieve burgers nog eenmaal niet in het holst van de nacht uit hun bed bellen om ze een vragenlijst onder hun huis te duwen. Ah, nee, de burgers moeten slapen. Daar zullen we waken. Zeg er is bij Parker een jongen aan de balie die beweert dat hij iets weet. Een knaap van een uh, jaar of zestien, denk ik. Hij woont achter de tennisbanen, vlakbij de Rotonde. Precies aan de andere kant van het bospad. Hij zegt dat hij op de avond van de moord tegen half tien... een man op een fiets met grote snelheid uit het bos heeft zien komen. Weet hij wel zeker dat het dinsdagavond is geweest? Ja, hij zegt van wel. Goed. Zet hem in een spreekkamer, we komen zo. Een kamer met opnamemogelijkheid. Ja, goed. Nou, misschien dat de jongen ons iets kan vertellen waar we wat uh, houvast aan hebben. Ik wil dat een beetje wensen, maar ik kan je optimisme nog niet erg delen. Maar ja, je kan nooit weten. Zo. Je naam is dus Jan Diependaal? Ja, meneer. En je woont? Eikelaan 7, meneer. Wat doet je vader? Die, die werkt op een meubelfabriek in Amsterdam. Heb je broers en zusters? Eén broer, meneer. Die zit in dienst. Ben je op school of werk je ergens? Ik zit op het gymnasium hier schuin tegenover. Ik heb van de rector toestemming om naar toe te gaan. Nou, vertel dan maar eens wat je gezien hebt. Nou, op de avond waarop die meneer vermoord is, heb ik een man op de fiets van het bospad zien komen. En wanneer werd die meneer vermoord? Nou, iedereen zegt dat het dinsdagavond is geweest. Hm. Weet je wie de man is die werd doodgeschoten? Ja, meneer, een, een regisseur. maar ik ken hem zelf niet hoor. Hoe weet je zo zeker dat het juist dinsdagavond was dat je die man op het bospad hebt gezien? Omdat ik op dinsdagavond altijd naar gitaarles toe ga. Hoe laat begint die gitaarles dan? Om half tien. Mijn leraar geeft alleen maar s'avonds les. Je kwam dus dinsdagavond om ongeveer kwart over negen uit je tuinhek... en toen zag je een man op een fiets van het bospad komen. Ja meneer. Het was ongeveer uh, kwart over negen. Niet laat in elk geval. Ons tuinhek ligt vlak naast dat paadje... Nou, die vent, die reed machtig hard. En toen hij de bocht zou nemen, slipte zijn voorwiel. Zijn fiets gleed onder hem uit, maar hij wist nog net op de been te blijven. En toen? Trok hij zijn fiets overhengd en sprong er weer op. En toen sportte hij weg. Heeft u wat gezegd? Nou, hij mompelde wel iets. Ik denk dat hij vloekte, maar dat heb ik niet kunnen verstaan. Hoe oud leek die man? Nou, ongeveer zo oud als meneer daar. Dat was meneer Herstel. Omstreeks veertig dus. Zo oud al? Ik, uh... Kun je hem beschrijven? Hij had uh, donker haar en hij was bruin. Oh, geen Nederlander. Uh, nou, nee, zo bedoel ik het niet. Ja, het kan natuurlijk wel een Duits of een Engelsman zijn geweest, maar het was geen, uh, geen zuidelijk type. Zijn gezicht was gewoon bruin door de zon. Was hij groot of klein? Lang en mager. Een hele grote, dunne vent. Had hij iets waardoor hij opviel? Een baard of een lipteken? Of... Nee, meneer. Maar ik geloof toch wel dat ik hem zou herkennen, hoor. Ik heb hem wel vlakbij gezien. Hij, hij kwam praktisch voor mijn neus terecht. En waar reed hij heen? De weg af en toen linksom, langs de tennisbanen. Waren daar nog mensen? Nee, het was al te donker om te tennissen. De mensen gaan meestal om een uur of negen naar huis. En daarna heb je hem niet meer gezien? Nee. Ik ging naar Gitaarles... Ja, ik zou er helemaal niet meer aan gedacht hebben als mijn moeder vanmorgen niet verteld had. dat er een regisseur aan de deur was geweest. om te vragen of ze iets wist van die moord. Het dat heeft toch uitvoerig in de krant gestaan. Ik heb geen tijd om de krant te lezen. We stikken in de proefwerken. En hadden ze het daar bij je thuis ook niet over? Nee, meneer. Ja. Hoe was die man gekleed? Hij had een spijkerboek aan en een leren jasje. Dat hing open, en daaronder zat een. ja. Een t-shirt of zoiets. Blauw. En zijn fiets? Sportfiets. Nou, een lekker karretje hoor. Maar het merk weet ik niet meer. Hij was groen en uh, vrij nieuw. Kon je zien of hij een wapen bij zich had? Nee, meneer. De zakken in die leren jasjes zijn meestal klein, maar ja, er zijn natuurlijk ook wel grotere. kijk deze foto even. Daar staan een heel stel mensen op. Is die vent die jij gezien hebt erbij? Nee. Oh, dat is het voorlopig al ongeveer. Je verklaring staat op de band. Als die uitgetikt is, kun je het tekenen. Dan nou ga je met meneer hier mee om nog meer foto's te bekijken. En verder moet je voorlopig beschikbaar blijven. Wanneer ga je met vakantie? We hebben nog school tot de uh, 29e. Mooi. Neem hem dan maar mee naar het archief. Deze man. Wat denk je ervan? Ik durf nog niks te denken. Het is te mooi om waar te zijn. Als het klopt wat die jongen vertelt, dan is die vent op de fiets... ...of de moordenaar of onze eerste belangrijke getuige ...die alles van vlakbij heeft zien gebeuren. En zo geschrokken is dat hij niet wist hoe gauw hij weg moest komen. Precies. Dat was de foto uit het wegrestaurant die die jongen liet zien, hè? Ja. Die Leo Lievenz is dus niet. Nee. Ik wil zo gauw mogelijk aan de constructie. Liefst morgenavond. Anders zijn de brave burgers weer een heleboel vergeten of halen ze de dingen door elkaar. Dat zal ik wel regelen. Dan heb jij de handen vrij voor wat anders. vraag. Ja. Gezien de onderbezetting zullen we ons wel moeten beperken. Maar ik wil minstens twaalf man in het restaurant, de dierentuin en langs de hele parkweg. Ja. De bewoners moeten zich opstellen waar ze zich dinsdagavond bevonden. Met alle apparaten aan die ze toen ook hadden aanstaan. Hm. Het moet toch lukken een tijdschema te maken van wat er gebeurt. Ja, dat lukt ons ook wel. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we die vent op de fiets al te pakken hadden. Waarom laat je parker geen montagefoto maken voor de kranten? Ja, natuurlijk, dat moet gebeuren. Fons, als je klaar bent met die jongen, kom dan meteen met hem boven. Niets, hè? Daar was ik al bang voor. Ja. <tankt> met Jager, kun je boven komen met je tekenmateriaal? Ik moet een robotfoto hebben. In orde. De jongen heeft niemand uit het archief gekend. Okay. Eerlijk gezegd heb ik dat ook niet verwacht. Ik denk niet dat het een bekende van ons was. Anders had Peter toch... Stofse... zitten. Zo, zover zijn we nou Jan. Kijk, een, een lang smal gezicht met een hoog voorhoofd. Vrij kleine ogen en een spitse neus. Nou, hier. Hoe lijkt het nu? De... De ogen en de neus zijn wel goed, maar ja. zo'n mond had die vent niet. De, de lippen zijn te dik. Ja, ja, zo is het. Een grote wafel en dunne lippen. Goed, en dan uh, nu zijn haar. Nee, niet zo'n ook. <laughs> het lijkt Hitler wel. Nee, het, het hing wel over zijn voorhoofd, maar hoger. Ja. Zo. Ja, zo. Ja. Ja, en zijn wenkbrauwen niet zo dik. Nou, toch is het die vent niet. Deze, kijkt zo chagrijnig. Nou, dan uh, trekken we deze lijnen wat op. Kijk. Zo, zo beter? Ja, ik weet het niet. Het is... Heel enthousiast ben je niet, hè? Ja, ik, uh, ik denk dat dit gezicht te symmetrisch is, hè? De, de twee kanten van een gezicht zijn nooit gelijk. Nee, die, die vent had een krom gezicht. Net als aan de ene kant alles wat verder uit elkaar stond dan aan de andere. Aan de rechterkant die naar nou me toegekeerd was. Ja, okay. Nee, nee, hier. Oh. Ja, dat is goed. Ja, precies. Mm -hmm. Als die vent niet zo'n opvallende kop had gehad, zou ik hem me nooit meer kunnen herinneren. Sssh. Ja. hier? Tevreden? Zo? Hm? Hij had niet, niet zo'n zo kaal gezicht. Had hij dan misschien toch een nodig? Hm? Nee, ik weet het! Hij had latten! Ah, nou wacht, dan zullen we hem die even geven. Hier, wacht. Langer? Ja, tamelijk. Nee, nog iets langer. Nou, wacht even, dan zullen we dat nog een beetje bijwerken. Ja, dat is hij. <laughs> dat is hij, helemaal. De moordenaar. Wat, dat dat, wat, wat, dat zeg. is hij. Nou ja, ik, ik dacht. Heb je daar een bepaalde reden voor? Nee, natuurlijk niet. Ik, ik zei het zomaar. Je verzwijgt toch niets voor ons, hè Jan? Nee, meneer, echt niet. Hm. Ja, hier. Nou hier, hou maar een koek uit de kantine voor je medewerking en wij zo gauw mogelijk naar school. Dat heb ik anders niet zo naast mij. Ja, maar wij wel. Dag Jan. Dag heren. Ja, ja. ja. Raar dat die jongen dat opeens uitriep. Zullen we eindelijk beter hebben? Dat weten we zodra die foto in de krant is verschenen. Ik zal hem een beetje opschieten parken. Ja, ik uh, zal er spoed achter zetten. Ja, toch weet ik niet of ik die foto meteen zal laten plaatsen. Waarom niet? Als het de moordenaar is, kan hij door die foto de benen nemen. En als het hem niet is, bezorgen we die man een hele last. En bovendien komt dit weekend commissaris Havelman terug van vakantie. Nee, ik geloof niet dat ik de verantwoording alleen moet nemen. Een man op de fiets was het tweede deel van Tussen nu en Nooit. Een hoorspel gebaseerd op de gelijknamige politieroman van Jackie Dalrenskoop... in de bewerking van Rob Geraards... De rolverdeling. Paul van der Lek speelde hoofdinspecteur Erik Jager. Jan Borkes inspecteur de Griep. Hans Vierman inspecteur Herstal. Meijer rechercheur Achterberg. Betty Kapsenberg was mevrouw Peters. Als Buitendijk Thea Jager. Vesia Rone Aletta Klaver. Paul van Horkum Parker. En Guus van der Made was Jan Diependaal. Bewerking waarop Gieraards de regie had Dick van Putten.